3 uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Grutteke en Thijs van den Brink. Is daar die Bannetje spelen een even onschuldig kinderspel als Cowboytje? En we moeten af van het veel goed gevoel bij het geven aan goede doelen. Nu is het internationaal met Raymond Seret. De Duitse geheime dienst heeft bewijzen voor de betrokkenheid van het Syrische regime bij de gifgasaanval van twee weken geleden. Dat meldt het Duitse Weekblad Deer de Spiegel. Centraal staat een onderschept telefoontje. Een lid van de Libanese Hezbollah-militie, een bondgenoot van Assad... zou tegenover de Iraanse ambassade hebben toegegeven dat Assad in paniek is geraakt... en een gifgasaanval heeft bevolen. Volgens de Duitse geheime dienst duidt ook de gebruikte munitie... op betrokkenheid van het Syrische regime. Tot die conclusie kwamen eerder ook de Verenigde Staten en Frankrijk. Bondskanselier Merkel heeft herhaaldelijk gezegd... dat Duitsland niet meedoet aan eventuele luchtaanvallen op Syrië... De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen hard bewijs dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt. Dat zeggen Kamerleden die vanmorgen zijn bijgepraat door de AIVD en de MIVD. De diensten hebben alle informatie geanalyseerd die door de Amerikanen is gepresenteerd. De Kamerleden mogen niet vertellen wat ze hebben gehoord, want de conclusies zijn geheim. Veel buitenzwembaden blijven de komende dagen open in verband met het zomerse weer. De meeste buitenbaden zouden eind vorige week of begin deze week sluiten. Een van de baden die weer open is gegaan is het Borgelenbad in Deventer. We zijn maandag en dinsdag nog uh, gesloten gebleven, omdat we toen hebben gezien dat de temperaturen nog niet heel mooi waren. Maar nou, vanaf vandaag zijn we weer open. We zijn vanmiddag om 1 uur open gegaan, naar sluiting van de scholen, uiteraard. En uh, ja, we zien al wel aardig wat bezoekers komen. Ja. Gemeenten met meer zwembaden kiezen er vaak voor om maar één buitenbad open te houden, omdat het anders te duur wordt. Tegenwoordig zijn sommige buitenzwembaden sowieso al open tot medio september. Voor de kust van Isla Margarita is een 59-jarige Nederlander vermoord. De man werd op zijn jacht, dat bij het Venezolaanse eiland voor Anker lag, neergeschoten door overvallers. Venezuelaanse media melden dat de overvallers ochtends vroeg met een rubberbootje naar het zeiljacht zijn gevaren. En vrijwel direct nadat ze aan boord waren gegaan, ontstond er een gevecht met een Nederlander. Die werd daarop neergeschoten. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. De Nederlander maakte een reis om de wereld en was al 4,5 jaar onderweg. Koen Teulings, de voormalige directeur van het Centraal Planbureau... gaat lesgeven in Engeland. Hij wordt hoogleraar Economie aan de Universiteit van Cambridge. Hij is ook al hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zit hij sinds deze week in de Raad van Toezicht... van de Technische Universiteit Eindhoven. Teulings was zeven jaar lang directeur van het Centraal Planbureau. In mei dit jaar nam hij daar afscheid. Hij werd opgevolgd door Laura van Geest. Een Vlaamse burgemeester heeft haar ambtenaren verboden... om nog Frans te spreken op het stadhuis. In de West-Vlaamse gemeente Menen, vlak bij de Franse grens... wonen veel Franstaligen. Correspondent Joris van Poppel. Die Franstaligen zijn het de afgelopen jaren gewoon geworden... dat ze, nou ja, als ze een paspoort wilden aanvragen... dat ze dat dan gewoon in het Frans konden doen. Die ambtenaren die spreken natuurlijk ook heel goed Frans. Dus dat gaat allemaal heel soepeltjes. Maar ja, er zijn strenge taalwetten. En er zijn uh, strenge politici die vinden dat dat allemaal niet kan. Dus, uh, nou ja, Nederlands moet er gesproken worden daar. Of anders gebarentaal... Of of icoontjes, pictogrammen. En dan pas in noodsituaties misschien een klein woordje... petit mot français. Ambtenaren in Menen krijgen een cursus omgaan met agressie... omdat de gemeente verwacht dat niet alle Franstalige burgers... het nieuwe beleid zullen waarderen.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Cowboytjes spelen, dat vinden we oké. Okay, maar als kinderen talibannetje gaan spelen, dan schieten we in de stress. Zometeen Delver daarover. En ook een tafel van Jan Vorstenbos. Die vindt dat we eens moeten stoppen met het feel-good-gevoel... rond het geven aan goede doelen. Je hoeft echt geen sponsortocht te rijden. Je mag ook gewoon je gift geven. Rond half vier is onze dichter bij de dag. En dat is vandaag vrouwtje van de Ploeg. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Wow. Ja, of nou met de vuist is, met klappertjespistolen of met stokken. Kinderen duiken graag in een andere rol als ze spelen. En een rondgang op Twitter op onze redactie leerde... dat mensen vroeger bedmannetje speelden, mm -hmm. oorlogje... Tamil Tijgertje, Ivanhootje, e teampje en zelfs iemand die, die deed molux kapertje. Oh, Bamba die, ken niet. Ja, die ken ik die niet. Die is nog nieuw voor jou. Ja, ja, wat, ja. wat speelde jij? Um, ja, ik kom een beetje uit de floors en Sindela tijd. Maar ook cowboy en indiaantje... Geen idee wat dat was, maar dat, uh, ik was altijd liever de cowboy dan de indiaan. Dus ik had wel een beetje gevoel van... Um, uh, ja, toch de overwinnaar. Ja. Dat wilde ik toch wel spelen. Ja. Jan Voskelpos, weet jij nog wat je deed in je jeugd? Ja, ongetwijfeld. Ik ben wat ouder, denk ik. Cowboy en indiaan. Ja. Maar ik speelde ook heel veel met van die legertjes en zo. En er werd de, ook gevocht. De huiskamer. Ja. Nou ja, knolletjes geschoten en zo. Allemaal heel eigen oorlog. Ja. <lacht> vijf jaar later weigerde ik die. Oké, Annabel. Oorlogje. Ook oorlogje. Ja, met mijn twee broers. Ik vond dat fantastisch. Ja. Dus blijkbaar ik, ik, ik voetballen Bamber. Voetballen altijd. Ja, voetbal. Ja, dat is een cowboy mooi. in Indiaantje. Nee, yes. nou, deze week was in het nieuws Bamber uh, Sliedrecht. Ja. Daar waren kinderen Talibannetje aan het spelen. Mm -hmm. Bezorgde vader die trok aan de bel nadat zijn zoontjes daar verslag van deden. Zette vervolgens zelfs ook een foto op Twitter. Ja. Uh, nou, jij bent van de Nationale Academie voor Media Maatschappij... Ja. dus jij moet antwoord hebben op, ja. is deze vader een beetje doorgeslagen? Nou, um, wat ik heel wonderbaarlijk vind, die publicatie van, van dit voorval... deze situatie, wat doe je, uh, Anno, uh, ja, boze buurtbewoner, uh, vader nu? je loopt naar, uh, dat beschrijft ook in dat artikel, hij loopt naar uh, die kinderen toe... Uh, is echt voor ontrust, hij, hij voelt zich daardoor getroffen, herkent en uh, uh, krijgt ook misschien te horen dat zij talibannetjes spelen. Nou, dat woord op zich vind ik al uh, wonderbaarlijk. Uh -huh. 2013. En wat doe je dan als je geen gehoor krijgt? Dan zet je die foto's op Twitter. En dat zie je dus ook in media... dat uh, de gedrukte pers ook uh, copyright Twitter erbij zet. Dus kennelijk heb je altijd wel een uitlaatklep... En um, ja, wat er gebeurd is, is een beetje moeilijk. Want vandaag hadden de kinderen zelf kennelijk gereageerd. Die zeggen, nee, we waren geen uh, talibannetje aan het spelen. We waren een ninjaatje aan het spelen. Ah, ja. Dus um, ik denk dat de rust heel erg weergekeerd is in Sliedrecht. De burgemeester, <laughs> ja, de burgemeester heeft al gereageerd. Een soort zwiebertje-effect krijg je dan. Hè? Ja. Want iedereen moet er wat van vinden. En uh, ja, wat ik fascinerend vind, uh, toen ik nog Cowboytje en Indiaantje speelde... toen uh, hebben mijn vader moeder ook wel eens een keer gezegd... Ja, met die indiaan is het niet echt goed afgelopen. Dus zo politiek correct <laughs> was ik ook niet. Want ik speelde dus die cowboy... En um, kennelijk uh, raakt het een enorm pijnlijke plek. Ja. Uh, maar is het, is het normaal dat kinderen dat soort rollen zoeken? Op ja, dat is heel normaal. Ja? En het is ook zeer uh, toe te juichen, lijkt mij. Als kind ben je gewoon een jong mens, een klein mens. Dus wat doe je? Je moet leren je geweten te vormen. Dus een, ja, een van de manieren om je geweten te vormen is... Uh, oefenen. oefenen met normen en waarden. Wat is goed, wat is slecht. En spel is daar uh, een van de manieren voor. Want als volwassene is het al moeilijk. Nou, kijken we naar de Taliban. Ik zou graag eens kunnen zeggen of het een goede of slechte partij is. Nou, de west. Ja, de, naar de, de slechte kant, hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> maar toch, het is toch een discussiepartner. Het wordt heel vaak gezien. Als... Nou, maar daar zijn die kinderen helemaal niet mee bezig. Die zijn met een zakdoek over hun hoofd aan het vechten met stokken. En, uh, maar ken ik dat woord taliban heeft een religieuze een etnische lading? En dat zie je terugkomen ja. in de volwassenen discussies. Ja. Nou, bossen. heel belangrijk, misschien toegevoegd, is van dat ze ruilen natuurlijk. Vorige keer was jij Taliban, nu ik. Mm. Ja, ja, dat is een heel belangrijk Ik weg, wil niet meer Taliban zijn. Nee. nee. Maar ik dan leren ze dus he, van dat ze een rol spelen. Ja. En daarmee nemen ze afstand van datgene ja. wat maar identificatie... Kind, die... Kinderen moeten gewoon oefenen. Kinderen moeten kunnen spelen als we dat met onze volwassenen kader al uh, uh, niet toestaan. Dat is eigenlijk een grens te ver. Hoewel ik ook wel weer snap dat er bepaalde partijen... Ik heb jaren in het jongerenwerk gezeten. Maar daar waren ze ook je aan het spelen. Nou, dat vond ik wel een moeilijk. Maar waar is dan inderdaad de grens? Want je zegt, ja. oké, okay, je moet de kinderen ja. die vrijheid geven. Die geven er een ja. hele andere invulling aan dan wij als volwassenen. Absoluut. Dus dat moet je ook niet op ze willen leggen, Nee. Maar bijvoorbeeld nee. dat nazietje spelen. Nou ja, wat, wat ik destijds heb gedaan. is kijk, kinderen hebben het recht om te ontdekken. Dus kinderen, als wij met onze volwassen neuzen denken. dat kinderen doorhebben wat goed en slecht is. nee, daar hebben wij die kinderen voor. Maar wij moeten dus opvoeden. Dus we moeten uitleggen. uitleggen, dat vervelt ons toe. Dus in dit geval heb ik inderdaad uh, hen het uh, verschil uitgelegd... A, dan kunnen mensen zich ontzettend gekwetst voelen. Want uh, het is geen spel, het is waarheid, het is werkelijkheid. Nou ja, en dat waren hartstikke lieve kinderen, we kennen ze al jaren, maar ze stonden met open ogen en oren te luisteren. Maar je bent er gewoon bij gestaan? En je bent ja, even ik, gaan ja en ik vind ook als volwassenen moeten we die tijd nemen. Uh, ook, wij zijn wel verantwoordelijk om het uit te leggen. Mm. Dus boos worden, verontrust worden, ik vind het mooi, maar dan kunnen we niet kind, van kinderen verwachten dat ze snappen. Nou ja, die kinderen die ontplooien hun sfeer tegen de hele achtergrond van schema's die ze horen. Dus als, als kinderen inderdaad Nazietje gaan spelen mm. of Homootje en ze schieten mm -hmm. om elkaar af, dan zou ik wel denken, waar komt komt dat vandaan. Ja, dat komt dus dat zou ik inderdaad veel gevaarlijker vinden. Maar met Taliban geldt dat toch ook? Nee, ja. denk ik niet. Dit horen ze op tv en ze zien dat er gevochten wordt... en dan weten ze niet, verder niet wat er aan de hand is. Maar als die ouders, daar zou ik eerder naar kijken dan... Hè, uh, daar ik vaak over nazi's praten, uh, of over joden weet ik mm -hmm. veel... dan heb je wel een probleem, denk ja. ik. Hè. Ja, dus maar dat, diezelfde discussie oh, maar... is ook met taliban. absoluut. Taliban staat onder andere bekend om een enorme vrouwen systeem... helemaal religieus ingepakt... Dus, maar wij zijn verantwoordelijk als volwassenen om dat uit te leggen. We maar moeten dus, wel. Dus die vader, als hij nee. had geconstateerd... Nou, zijn zoon kwam thuis en zegt, ja, ze spelen taliban. had dan daar naartoe moeten gaan en met die nou, kinderen moeten gaan praten? Hoe had hij ja, dat, dat aan? Dat valt van dat spel. Kijk, ik was toen werker, dus ik had al een positie. Ja. Die, die man is gewoon buurtbewoner en vader, dat ga je niet redden. Nee. Maar ik geef uh, u wil helemaal gelijk. Ja, die ouders zijn de, de context, maar we moeten niet vergeten... dat alle, u zegt tv, die tijd is over. Kinderen pikken alles op, onder andere internet... Internet, alles is te zien en te beluisteren. En uh, uh, dat is een beetje moeilijk op dit moment. Want als, vroeger hadden wij als ouders en uh, opvoeders, dus jongerenwerken... wij waren een soort deurtje. Dat deurtje ging open en dicht en dit mocht je wel, dit mocht je niet. Nu komt alles binnen mm -hmm. en kinderen die snappen de context niet. En dat moeten wij dus wel uitleggen. Dus mm. gewoon op het grasveldje gaan staan, even goed luisteren... welke partijen er zijn en dan al dan niet even gaan praten. Ja, op dat moment moet je dat natuurlijk niet doen. Als ik deze vader was, was ik wel... ik snap die verontrusting en die boosheid heel erg goed. Ook omdat het emotioneel geladen is. Ga lekker naar huis, ga binnen zitten. Maar ga dan wel kijken van, oké, okay, wat kan ik hier aan doen? De burgemeester heeft toch een beetje gesust. Er is geen etnische uh, veldslag op Sliedrecht gaande. Zeker niet met deze kinderen. Maar, um, Hoe oud waren ze uh, Ja, het zijn echt jonge kinderen. Dat is wel het handige van die foto's. Het zijn acht, Ja. En hoeveel kan je die uitleggen op dat vlak? Nou, redelijk veel. En kan je redelijk die dan bijvoorbeeld veel. ook zeggen van nou, doe dan niet Taliballetje, nee, dan moeten ze zelf. Maar beslissen. Dan, nee, dan moet, dat maar, kan je niet zelf uh, uh, doen. Het lijntje met ouders is heel erg belangrijk, maar ook we moeten hen volstrekt serieus nemen. Kinderen en mensen gaan pas luisteren als je ze serieus neemt. Dus waarom nemen we die tijd niet? Nee, Dus uitleggen, um, dat kinderspel, je zegt het kinderspel, uh -huh. ze moeten zich zo ontwikkelen, hun geweten ontwikkelen, kan dat ook te ver gaan? In ja, zo'n spel? Uh, het uitleggen bedoel je of het spel zelf? Nee, het spel zelf. Ja, kijk, uh, fysiek, als er inderdaad uh, wonden... Uh, Komen. Maar ja, kinderen hebben ook recht symbolisch gezien op hun eigen builen. Dus we moeten daar niet al te... Uh, <lacht> ja, ja. Wanneer wil je dan ingrijpen? Nee, maar je moet moet dan... bloeden. Misschien, oh, okay. ik weet dat ook niet. Ik weet die grens niet precies. Maar ik snap heel erg goed dat uh, er komt ook een moeder in het verhaal... Hè, die heel erg getroffen is omdat haar zoon geslagen is. Ja, dat deden we als kind en het hoort erbij als kind. Dus om je kind nou alweer te omarmen en schat, wat is er met je gebeurd? En uh, we moeten de tijd nemen en ook niet zo hoog van de toren blazen. Annabel, België precies, stelde. Ja, precies hetzelfde. Mijn ouders waren alleen niet zo heel erg bezorgd. Als ik thuis kwam met blauwe plekken of met een stuk dat uit mijn haar geknipt was... of dat soort dingen... Dat dan, gebeurde wel eens. Ja, dat, dat gebeurde <laughs> wel. Dan, dan zeiden ze gewoon van, ja, wat, wat heb jij zelf gedaan? Ah, ja. Dat bleek een goede voorbereiding op het oorlogscorrespondentschap. Ja, zeker wel. Ja. Uh, Bamber, uh, de geeft, zegt het ook iets over de, de gevoeligheid in de samenleving? Dat wij als volwassenen misschien ook meteen helemaal nee, op tilt Ik weet zeker, uh, de, de, de, de buurtkwesties van vroeger werden nooit uitge uitgevochten op Twitter. Dat kwam helemaal niet in de kranten. Dus op alles wordt er zoveel kilo zout gelegd. Uh, het feit dat ik hier al weer vijf minuten over deze situatie zit te praten. Op zich denk ik van, um, laten we een beetje de kalmte bewaren. En als we op ons en dus in de buurten al nieuwe oorlogen kunnen bezweren... nou, dan zijn we wel heel ver. Zullen we dan maar gewoon naar muziek gaan? Graag. Okay. Jan Isra, ja, ga Gaat even voor ons zingen. Wat ga je zingen? Uh, um, uh, uh, Wat was het ook alweer? Kijk, uh, hold on. <laughs> ik, dacht, uh, ik hoor een hele rare kraak in mijn... Uh, Opa. Mijn oh, koptelefoon even een kopje draaien. Mensen. Uh, oh, werkt dit ook weer? Oh ja, zoiets. Mm. Um, oh, je... oh, nou, nu ga je koptelefoon eraan. Het is wel een veldslag. <laughs> so, misschien zijn de Taliban Spijnen, actief. Ja. Nou, dit kunt u ook live zien uh, op de webcam Volgende week in Paradiso. En nou, morgen... Oh, we gaan even reclame maken. Dit geklingel. Oké. Okay.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 The same old game, a trap that's made just for me. Will I hold, hold on to, oh, oh, oh, oh, oh, hold on to? Then I find myself where I wanna. Be. Sunlight, bathing, laughter, hugs and drinks for free. Eyes on the prize, breathing lightly. Winning everything seems so easy. But when the storm rose off the same old place, well, I The same old game A trap that's made just for me Je wilde heel graag nog iets zeggen over waar je optrad morgen? Oh, uh, nou, morgen in Venlo, maar voor de rest staat het allemaal op mijn website. En die, die single die we dus niet hebben gespeeld, nee. <laughs> daar, daar is een hele leuke clip bij. Dus die kan je dan. Oh, die, dus je hij bestaat wel. Nee, maar hij bestaat Oh, gelukkig. Maar, maar we, ja, we konden hem nu niet zo uitvoeren. Nee. Maar we die staat ook op de website, Jannes Ja, alles volgens alles op mij. De ja, voor zover ik weet.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 Met ethicus Jan Forstenbos, Jan, we gaan praten over het gedoe rond 6. Er zijn toch bedragen aan de strijkzorg blijven hangen... terwijl we dachten dat dat niet het geval is. Een hoop onrust over ontstaan blijkt ook allemaal niet helemaal in de haak te zijn. Maar goed, dat voedt ons wantrouwen dat er meer aan de hand is. Jij gaat zelf met de collectebus rond, begreep ik. Ja, ja, in februari voor Amnesty International. Voor Amnesty International. Ja. Ja. Zou je het ook voor KWF doen? Ja, waarom niet? Maar ik kan niet elke maand drie avonden missen. <laughs> Voordat Precies. ze je gaan bellen. Ja. Ja. Waarom doe je het? Nou ja, God, natuurlijk het goede doel. Maar ook wel omdat ik het iets... ja, Als filosoof blijf ik toch langs de deur gaan en tegelijkertijd nadenken. Ik vind het een interessante situatie. Elke situatie die de confrontatie oplevert. Geeft u iets of geeft u niks en zo. Dus ik vind het eigenlijk wel aardig. En hoe lang doe je het al? Ik doe het al tien jaar, denk ik. Is de sfeer veranderd in die tien jaar? Ja, nou... Het hangt, nee, nee, ik dacht het niet. Nee, nee, nee. Wat, wat mij altijd opvalt is van dat er wel steeds minder uh, huizen zijn die aan de buitenkant een, een, een naam hebben. En zo. Het is wel anoniemer geworden, de buurt. En dat is misschien ook een van de redenen waarom dat ik het wel aardig vind om te doen. Je Want het is ook, in dezelfde buurt steeds waar je woont. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat dat ook wel een beetje gangbaar is onder de collectante, uh, in het collectante fenomeen. Omdat er beslot een soort morele druk van uitgaat. Uh, als iemand uit de buurt, uh, als je daar niks aan geeft. Uh, dus, uh, en het is bovendien vertrouwenwekkend. He, want als mensen aan ja, de, de, deuren, de druk, die Maar dat vind je is positief, die morele druk. Nou, ik vind dat uh, ja, God die is natuurlijk ook weer niet zo groot hè, ik, Nee, uh, maar dat, dan geef ik omdat jij het bent en niet omdat ik het doel goed vind. Maar dat geeft niet. Uh, ja, nou ja, God, ik denk van dat een van die kwesties bij Alp 6: waarom geven mensen? Hè, dat is gewoon vaak een hele, uh, ja, toch wel tamelijk moeilijk, moeilijk en, prob en problematisch, niet, maar ingewikkelde achtergrond. Mensen hebben natuurlijk ook het feel good gevoel, maar ook wel omdat ik inderdaad. Eh, daar, daar komt vragen en ze, ze kennen mij. Dus, dus er zitten allerlei aspecten aan. Maar het gaat toch vooral om het doel. Ik bedoel, als er iemand bij mij aan de deur komt. Als jij komt met Amnesty, dan denk ik oké. Okay, Amnesty vind ik oké. Okay. Eh, er komt iemand voor een andere doel, dan zeg ik nou niet. Maar het doel staat... komt, heeft niet zoveel met jou te maken. Nee, het doel staat voorop natuurlijk. Hè. Alhoewel Amnesty een goede naam heeft. En soms dan hoor ik ook wel eens van ja, dat mensen niet eens meer wisten... dat ik voor Amnesty kwam. Dus het heeft wel met die situatie. Ja, gewoon Jan komt en ja, dan geven we gewoon geld. Precies, dat komt echt regelmatig <laughs> voor. en de, Dat mensen commentaar geven. en dan zie Eigenlijk, hoe complex, eigenlijk, de situatie is dat dit, dit er echt doorheen speelt. Maar als jij voor KWF zou gaan lopen, zou je precies even veel ophalen waarschijnlijk. Uh, nou, dat hangt heel erg van het weer af. Van het weer? <laughs> want we dus die morele druk is ook het, het medelijden-aspect. Van ja, die man die, die komt hier. Jij ja, gaat vooral alles met het met de haren. <laughs> ik, want, Nou, ik heb stiekem het idee van dat, uh, dat Amnesty gewoon wel prettig vindt dat ze februari hebben. <laughs> en dat wij er dan kleum in zijn. Dat levert meer op. Dat levert meer op, ja. ja Bamber, ja. maakt het jou wat uit? Oh, je steekt net een koekje in de mond. <laughs> Sorry, dat gaat het wel uit. Nou, het is heel raar. Wij, wij, wij wonen in een dorp en heel veel mensen uh, ja, collecteren. En ik vind dat. Uh, fantastisch, want dat zijn heel veel vrijwilligers en kom dan nu maar sommige vrijwilligers, ja. maar wij letten absoluut op aan wat uh, we geven. maar, niet, maar, maar, maar um, dat is eigenlijk de, degene die aan de, aan de deur komt. je hebt mensen die gewoon voor vier vijf uh, organisaties collecteren. Ja. En uh, ja, hun man- en vrouwmoedigheid vind ik al uh, reden te meer om te geven. Maakt niet uit ja. welk doel het is. Het is op zichzelf moedig. En dus nou, er komen uh, nooit raden, raden doelen bij ons aan nee, de, nee, de deur, hoor. Nee. Dus dat uh, valt heel erg mee. Annabel, kennen jullie het in België, de collectebus aan de deur? Ik eigenlijk niet. Ik heb het nooit uh, meegemaakt. Ik kan, okay. het, kan het me alleszins niet herinneren. Wij, wij houden wel benefietconcerten en dat soort zaken... om geld te verzamelen voor bepaalde initiatieven. Maar echt iemand die aan de deur komt, nee. Zou je geven? Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat als dat iemand is die ik ken... waarvan ik weet dat, die, dat zijn hart op de goede plek ligt... dat ik dat wel zou doen. Oké, okay, dus ook weer als Jan komt, dan geef je wel. Maar als het iemand is die je niet kent, dan wordt het weer minder. Ken ik Jan? Ja, ja, ja. ja, nou wel. Ja, ja, ja. ik ja, niet België collecteren. Dat ja. zou te veel tijd kosten. Maar ik denk na... dat het wel een cultureel fenomeen is in Nederland. Ja, ja. Een beetje zoals het stemmen ophalen in Amerika. Dat, die gaan ook langs de deur. Wij gaan langs de deur voor goede doelen. Ja. Even naar het fenomeen Alpe en wat daar allemaal ja. gebeurt. Wat ja. moeten we daarmee? Moeten we, moeten we zeggen van nou ja, we gaan maar iets minder hard fietsen? Of we stoppen ermee met dat fietsen tegen die berg op? Of de collecte die eraan gekoppeld is? Wat moeten we hiervan leren? Nou, wat we er in elk geval van moeten leren als gevers. Hè, want dat is nou een ander verschil. Ik denk dat Inspire to Live er ook wel wat van zal leren. Dat dat was de zusterorganisatie waar het allemaal misging. Ja, precies, hè? ja. Die ja. hebben duidelijke, nou ja, misschien niet dat ze, ik geloof niet dat ze corrupt zijn, maar ze hebben in elk geval een aantal blunders gemaakt op het gebied van wat dan transparantie heet en zo. Maar ik denk van wat, wat wij ervan kunnen leren is mijn zin dat je dat je soms moet kijken naar de verhouding tussen doel en middel. En dan gaat het niet zozeer om alleen dat doel, maar ook wel. Ik herinner me als klassiek voorbeeld uit de jaren 70 eten voor Biafra. Dat vond ik naar brand en wrang. Biafra en was. Dat was de hongersnood in, in een klein Afrika, land in Afrika waar, waar honderdduizenden mensen stierven. En dan krijg je een beetje het idee van, ja kun je niet, denk aan de Bijbel van, doe uh, do goed en zie niet om. He, van Ga niet proberen iets wat toch wat op heel gespannen voet staat met wat er precies aan de hand is. Als ik dan vervolgens naar Alpdu kijk, denk ik, van dat is eigenlijk een soort combine van mensen die kanker gehad hebben, mensen die kanker hebben en mensen die die mensen steunen. Daar is mijn zin zien, is gewoon de relatie veel duidelijker. Nee. Want een groot gevaar van geven... is van dat je degene die krijgt in een schuldpositie plaatst... en jezelf eigenlijk verheft boven de ander. En dat, dat zie ik een beetje gebeuren van dat als je te veel geeft bij een verjaardag... of als je alleen maar geeft en zo... zodat de, het slachtoffer in een zekere zin een passieve rol wordt gedragen. Zodat jij eigenlijk Die moet krijgt. zich schuldig voelen ja. omdat hij zoveel krijgt? Nou nee, ik denk niet... Die, die biafranen bijvoorbeeld, die wisten daar natuurlijk helemaal nee. niks van. Nee. Maar ik denk wel van dat het ja, min of meer een soort van houding is... waarin je zegt van, ik ben een beetje wantrouwig tegenover mijn motieven. Dit is een leuk concert. Hè, van, maar onthoud wel waar het eigenlijk precies om ging... En ja, in de traditie van de, van de ethiek is eigenlijk de, de arrogantie van mensen die zichzelf goed voelen, denk aan de fariseërs en zo, is eigenlijk een, een soort van door, doorlopende gemeenplaats. Hè, van dat je niet bij jezelf moet denken van. kijk, mij eens hoe goed ik ben. En, mm. zo, hè. en dat zou ik wel wat meer terug willen zien. In, snap uh, je daarop, in heeft hij nu iets ontstaan. Het was openingsjournaal geloof ik van de week. En dat is diverse keren op grote. Mm -hmm. Het gaat om 160.000 euro. Ja, het is een heel kle relatief klein bedrag als je kijkt op wat ze in totaal binnenhalen. Ik bedoel, ja. du Zest ja. geeft nog steeds minder uit aan overheid dan de meeste andere organisaties. En toch is het heel groot en heel ingrijpend. Wat is daar de verklaring voor? Nou, De verklaring daarvan is volgens mij dat het wat dan heet in een frame valt. Mensen zijn natuurlijk erg bezig met de vraag van wie kunnen we vertrouwen, omdat de ketens van vertrouwen steeds langer zijn geworden. Ik kom daar aan de deur en de mensen vertrouwen mij omdat ze mij kennen. Maar een vergissing die vaak gemaakt wordt... is dat inmiddels goede doelenorganisatie miljoenen en soms honderden miljoenen organisaties binnenhalen. Soms met middelen waarvan de gewone gever met zijn vijf euro... helemaal geen verstand heeft. He, dus dat zijn bedrijven geworden die ook op een markt opereren... waarin ze gewoon mensen, die front, fundraisers, die verstand hebben van zaken... gewoon ook goed betaald moeten worden... omdat ze anders naar een andere organisatie gaan. En dat is een beetje het probleem van dat als mensen dat merken... He, van dan, dan denken ze van ja de strijkstok. Maar de strijkstok is inmiddels niet... gewoon. dat is gewoon zo'n begrip geworden... Van dat ze niet eens doorhebben dat er een organisatie achter moet zitten. Dat noemen ze al strijkstok. Ja. En dat vind ik ook een beetje te merken in die goede doelensfeer. Dat mensen willen de wereld moet beter en het moet nu. Ja, He? Van, dat was ook en, bij en deze dat is een organisatie binnen tien jaar kanker de wereld uit, Ja, precies. Dus het is steeds complexer geworden. Tussen droom en daad staan heel veel verschillende dingen. En dan valt het in een frame waarin mensen ja. heel snel als zakkenvullers worden weggezet... die gewoon erg hun best doet om gewoon geld in te zamelen en, en geld te vermeerderen. He? Maar bedrijven die dus zeggen, wij hebben geen strijkstok... moeten we eigenlijk niet geloven, want dat kan niet. Of als Stichtingen moet ik zeggen, geen bedrijf. Maar ik stichtingen. denk van dat dat de boodschap van meer transparantie is. Mensen moeten duidelijk maken van dat niet elke manager en niet elke fund fundraiser corrupt is. He, dat ze professioneel zijn en inzage geven in wat ze precies doen. Dat ja. is de belangrijkste boodschap. Ja. Albu die wilde haar boeken niet laten controleren. Snapte je dat? Nee, dat snap ik absoluut niet. Dat is precies het, het. Mensen denken van. Wij willen eerlijk zijn: alles wat aan de strijkstok blijft hangen. Die 3000 euro voor het Centraal Bureau Fondswerving. die wilden ze niet voor over hebben. want er was ook al de strijkstok. En die moest je betalen voor die controle, hè? Ja, ja, precies. Mijn idee zou zijn van, nou als die 3000 dan inderdaad bij de strijkstok wordt gerekend, zorg dan van dat het Centraal Bureau Fondswerving een onafhankelijke organisatie is, door de overheid betaald wordt en zeg gewoon niet alleen maar een keurmerk, maar hang er een certificaat aan van dat elke goede doelorganisatie door dat bureau gezien moet worden. Dat zou de stru situatie structureel verbeteren. Lijkt maar ja, mij. maar ja, de overheid gaat geen extra geld uitgeven. Nou ja, wat zou zo'n bureau helemaal kosten? Ik weet het niet precies, maar bedrijven moeten natuurlijk ook gewoon een accountant voor hun jaarverslag ja, hebben. Dus, dit zijn allemaal maatregelen waarvan je zegt dat dat. dat die zouden, organisaties, die zouden organisaties moeten nemen. Maar door zo'n gebeurtenis als dat ambus wordt het cynisme van mensen natuurlijk wel heel erg gevoed. En zullen mensen misschien toch ook minder geneigd zijn... om te, komen, om te geven als jij aan de deur komt? Ja, nou, de eerste berichten daarover valt wel mee. Juist ook vanwege... Hè? Kijk, ik, ik pleit dus voor, alhoewel het niet zoveel oplevert... voor het feit dat collecteren een Nederlandse cultuur is... die ook een beetje voor een omgekeerde piramide zorgt. Hè? Want ik haal dus dat geld op in een week... en vervolgens kom ik met die andere collectanten bij elkaar... bij een wijkenorganisatie, die sluist het weer door naar boven toe. En op die manier begint het van onderen. Zodra het van boven begint, met een groot benefietconcert en het gaat naar beneden toe... heb je natuurlijk toch een ander sociaal kapitaal. Hè? Iedereen die, die als vrijwilliger gaat werken in de samenleving draagt op zijn manier een klein miniem beetje bij... van dat mensen elkaar meer vertrouwen. Dus het is eigenlijk een soort antigift tegen het cynisme. Ja, en je, dat je denkt het dus dat toekomst. het wel meevalt met dat cynisme? Ik denk inderdaad van... Nou, nogmaals, de berichten die ik las was van... als mensen aan de deur komen... Nemen, we nemen die mensen die aan de deur komen niet kwalijk. Want ze hebben in globaal dan nog steeds het vertrouwen... dat dat geld grotendeels op de goede plek terechtkomt. Maar cynisme zal er altijd zijn. En het is ook goed om wantrouwen te hebben. We moeten niet goed gelovig worden door te zeggen van... nou ja, goed doe Daar goed. Daar heb je Jan, het om... zal wel goed zijn. Van, uh, ja, Nee, ik denk inderdaad van dat we op een hele verstandige manier realistisch moeten zijn, maar niet cynisch. Realistisch, maar niet cynisch. Tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Vrouwkje van de Proeg. Vrouwje, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan uh, graag naar jouw gedicht luisteren. Nou, fijn. De man van de ideeën vindt dat de kunstma kunstmatig gemaakte landen niet werken. Hij denkt dat cultuur sterker is dan structuur. Op een plein met een oud verleden zijn minder doden. Dus voor ons geen nieuws meer. Andere landen met grotere ruzies trekken de aandacht. In ons land is er een nieuwe kerk. Voor acceptatie en veiligheid. Een modern idee voor spiritualiteit. In een café, tweetalig en voor iedereen. Met veel muziek, want muziek werkt altijd bindend. Kinderen spelen voor ninja of taliban in plaats van indiaantje of cowboy. Kleine mensen vormen hun geweten.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 Bambardel voor Jan Forstenbos en Annabel van den Bergen. Hartelijk dank dat jullie hier waren. En ik dank ook Adjit Bakas, Robert Barroeg en Dominee Rogiski voor hun komst. Radio 1 gaat zometeen verder met Villa VPRO. Goedemiddag, Geo Hallo. Ga je doen. Milieudefensie beweert dat de conclusies van het onderzoek... naar de risico's van de winnen van schaliegas... zijn verzacht of zelfs weggelaten. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Ja. En Geert Ritsema van Milieudefensie... die vermoedt zelfs dat het ministerie van Economische Zaken daarachter zit dat het re onder druk gezet is. Daar vertelt hij zometeen meer over, in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is uh, half 4, hier is Raymond Seré met het NOS-journaal. De Duitse geheime dienst heeft bewijzen voor de betrokkenheid... van het Syrische regime bij de gifgasaanval van twee weken geleden. Volgens het Duitse weekblad De Spiegel... heeft een lid van de Libanese hezbollah militie een bondgenoot van Assad... tegenover de Iraanse ambassade toegegeven dat Assad in paniek is geraakt... en een gifgasaanval heeft bevolen.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 En Norman Oosterbroek, de Nederlandse beveiliger van onder andere Beyoncé, Rihanna en Lady Gaga, is om het leven gekomen. Hij is gedood door een stroomstootwapen van een politieagent. Volgens lokale media was de politie gewaarschuwd omdat Norman naakt het huis van de buren was binnengekomen. Daarop gingen agenten het huis binnen. Oosterbroek zou agressief geweest zijn en zich hebben verzet tegen zijn arrestatie. Daarop besloot een agent om zijn stroomstootwapen te gebruiken. Oosterbroek overleefde de schok niet. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. We gaan naar uh, Wijnandswaan voor de verkeersinformatie. Ja, het valt op zich mee op de weg. In het zuiden van het land staat Fiedel op de A76. Belgische grens richting Heerde... Tussen knopen Kerensheide en Spouwbeek 2 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Morgen begint in Sint-Petersburg de G20-top. En die zal ongetwijfeld helemaal gedomineerd worden door één groot probleem. Syrië. En dat op het moment dat de verhouding tussen Poetin en Obama onder het nulpunt is gezakt. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. Gemeenten zien de bui al hangen. Burgers die naar de rechter gaan om zorg te eisen... waar die gemeenten helemaal geen geld voor hebben. Bob Bergkamp, wethouderzorg van Breda, is onze gast. En uw reacties kunt u kwijt op onze site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Milieudefensie vermoedt dat het ministerie van Economische Zaken... ingenieursbureau Witteveen en Bos onder druk heeft gezet... om de conclusies van het schaliegasrapport van vorige week aan te passen. Risico's van het winnen van schaliegas zijn verzacht of zelfs weggelaten... Dat zegt Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen bij Milieudefensie. Meneer Ritsema, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u wat voorbeelden ja. van waar die conclusie afwijkt van het onderzoek, van de hoofdtekst van het onderzoek? Ja, um, maar wat je inderdaad ziet is dat uh, in de conclusies uh, dingen staan die je echt uit het onderzoek niet kan opmaken. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, er staat uh, in, de, in de conclusies, er is geen aanpassing van wet- en regelgeving nodig. En dat heeft Kamp ook overgenomen. Terwijl de onderzoekers dan juist op heel veel punten erop wijzen dat die wet- en regelgeving die er nu is, gewoon niet voldoende is om uh, ja, die schaduwgasboringen uh, ja, veilig te maken eigenlijk. Hè? Bijvoorbeeld, je ja, geen chemicaliën de grond is verhuiten. Ja, daar is Europese regelgeving voor. En ja, die zou je dus wel moeten, moeten gebruiken. En dan moet je de mijnbouw aanpassen. Ja. Nou, dat, terwijl in de, in de eindconclusie staat... Uh, niks aan het handje, gaan we gewoon maar door op ja. de huidige voet. Nou hoorde ik eh, minister uh, Kamp tijdens de persconferentie ook zeggen... dat er bij uh, schaliegas geen gevaar was op een blow-out. Een ongecontroleerde ja. uh, ontsnapping van gigaveel gas. Is, zit daar wat, zit daar, is daar wat mee? Ja, dat is, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Er wordt ook in de, in de conclusies van het rapport wordt er heel stellig beweerd dat dat uh, niet mogelijk is in beloofd uit bij Schaligas. Terwijl de onderzoekers, als je die bijlagen goed leest, en dat hebben wij gedaan. Die, die wijzen wel degelijk uh, op, op incidenten waarbij dat wel heeft plaatsgevonden met schaligas. Dus ja, het is, het is wij hebben al uh, gezegd dat het rapport is, uh, is brommelwerk. Maar dat wordt nu nog eens extra bevestigd. En het lijkt er zelfs op. Alsof uh, ja, het ministerie, de, de, het onderzoeksbureau Witte en Bas onder druk heeft gezet om de zaken mooier en rooskleuriger op te schrijven. dan ze in werkelijkheid zijn. Meneer Ritsma, ja. het is inderdaad wel duidelijk dus dat, dat je als je gewoon het rapport goed leest, dat de conclusies niet overeenstemmen met, wat, met het daadwerkelijke uh -huh. onderzoek. Maar u zegt en ja. het lijkt er wel op alsof dat onder druk van minister Kamp. Soe is gegaan. Waar ja. haalt u dat? Waar maakt u dat dan uit op? Ja, kijk, uh, het, het is een vermoeden. Ik zeg, ook, ik zeg het ook voorzichtig, ik zeg het lijkt erop. Ja, maar, waarom, daarom vraag ik u, wat doet u dit vermoeden? Ja. Waaruit maakt nou, u op dat het daarop lijkt? Nou kijk, ik heb zelf twee jaar lang in de begeleidingscommissie gezeten die dat onderzoek begeleidde. Wij zouden aanvankelijk het conceptrapport krijgen van Ven en Bos. En uh, dat was een afspraak en ineens werd er gezegd, dat krijg je niet meer. Dat is vanaf nu al van geheim. Nou ja, waarom is dat? Omdat er misschien wel in het conceptrapport dingen stonden... die de minister onwelgevallig waren en die hij er graag uit had. Nou, dat, dat, nogmaals, ik kan er alleen maar over speculeren. Mm -hmm. En om ons vermoeden, uh, nou ja, om te kijken of het ook klopt... hebben we nu een, een verzoek ingediend wet openbaarheid bestuur... waarin wij vragen om alle correspondentie... tussen het onderzoeksbureau en het ministerie van EZ... Uh, en ook uh, alle conceptrapportages. Want dan kunnen we precies zien hoe het proces moet verlopen... Uh, ja, en we vinden, er is al zoveel uh, kritiek op dit rapport. Hè? Niet alleen van ons, maar ook van waterleidingbedrijven. Uh, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van drinkwater van miljoenen Nederlanders. Hm. Uh, die hebben het ook afgekraakt. Er zijn uh, is een groep van uh, 55 hoogleraren die zegt. Ja, dit, op deze manier kan je niet kan je, kan je geen conclusies trekken. Nee. Dus, dus, het, dus, dus met andere woorden, ja, hoe, hoe denkt minister Kamp nog? Uh, de, uh, kunnen houden dat schaligafboringen veilig zijn op basis van een rapport waar ja. alle kanten uh, rammelt en, en ja onderuit wordt gehaald. Nou in ieder, ziet, in ieder geval ziet het er dan uit dat u inzage krijgt in de communicatie tussen dat onderzoekbureau en het departement, want we hebben het ministerie ja. gebeld en uh, over die procedure, nou daar staan ze helemaal open voor en is helemaal geen probleem ja. kennelijk. Nou prima, dan ben ik ook benieuwd, u uh, heeft even toegezegd dat we ook alle conceptrapportages mogen zien. Sorry? Ja. Nou, als, dat is mooi, als we dat zouden krijgen, dus daar ja. uh, wachten we het belangstelling af. Maar krijgen, hebben ze ook gezegd of we de conceptrapporten te zien krijgen? Daar hebben we het niet over gehad. Nee, niet nee, zo gedetailleerd. Maar... We hebben om een reactie gevraagd ja. op, op, uh, dat, op, op uw nou. daad, op uw stap. En ze zeggen, oh, daar staan wij helemaal open in, hoor. Nou, daar ben ik, dan maar we dat ik dan wel Maar we zijn niet gedetailleerd doorgegaan. Nee, oké, okay, maar goed, bij dat, als, dat, als dat inderdaad zo is, dat, dat ze dat nu zeggen, dat is dan helemaal nieuw. Want twee maanden geleden zeiden ze nog alles is geheim, je krijgt niks meer te horen. Ja. Ja, dus daar zijn ze blijkbaar omgedraaid. Nou, dat is op zich positief. Maar, nou, oké. Okay. Dus laten we zien wat, wat dat gaat opleveren. Laten we contact hebben, zo gauw u die communicatie uh, in bezit heeft. Dat gaan we zeker doen. Oké. Dat oh, okay. uh, spreken we af. Geert Ritsema, Milieudefensie, hartelijk dank. Ja, graag gedaan.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 Is er nog niet klaar voor. Verstaat u? Dat, dat, dat komt nog van, van de christelijke opvoeding van vroeger. Hè? Dus dat was allemaal verkeerd. Uh, ja, de uh, intolerantie eigenlijk van de Vlaming tegenover nacht. Uh, de, uh, Algemeen, de massa zou het willen, maar ze durven niet. Ze hebben lazijn on onder die. Ze zal zich niet durven blootgeven. Ja, het is uh, in zichzelf, in hun eigen wereld. Ze hebben schrik voor slecht uh, uh, beoordeeld te worden. Hè? Dus iedereen die zich hier op het naaktstrand bevindt, wordt dus beschouwd als een pedofiel. Een... een, een uh, hè? Ja, het is zeer zeker druk op uh, warme dagen. Uh, ja, dan heb je hier dus amper een vierkante metertje vrij. Zeker als het vloed is. Uh, dan is de breedte van het strand van aan de Daanen uh, 20 meter. En dan, uh, ja, dan moet je echt uh, tussen de mensen door. Past uh, het dan wel? Ja, uh, mensen zijn... We mogen niet verder, we mogen, we mogen niet... Voorbij dat boordje en de Naaktstrand. Dus, ja, ik denk dat de hele lengte van het Naaktstrand een, een 200 meter of zoiets is. En als je op een land van 11 miljoen inwoners maar 200 meter hebt, dan is dat inderdaad wel heel weinig. Want? De, de, de strijd voor het Naaktstrand heeft toch wel 5, 6 jaar geduurd. Ik ben van de socialistische partij, van mijn socialistische ministers, kreeg ik opdracht om daarover ook te zwijgen. En ik mocht hier in Bredene, mocht ik mijn mond niet opendoen van mijn kopmannen, nee. die mensen waren niet rijk in Bredene uh, voor een naaktstrand. Tegen dit strand was er in het begin veel weerstand, omdat er ook uh, ja, door uh, de homofiele gemeenschap uh, seksuele handelingen gebeurde. Uh, op het strand, alleen zichtbaar. En ook in de media werd dat heel hard aangekaart. Uh, ook vanuit het, van het conservatieve laak voor dan opeens heel het naaktstrand uh, te verbieden om het, voor het wangedrag van enkelen. Uh, het is natuurlijk ook omdat je al naakt mag lopen, uh, worden mensen misschien makkelijker opgewonden. Ja. Uh, maar ik heb daar geen probleem mee. Uh, ik vind een uh, naakte mens is een natuurlijke mens. Kijk, maar, ik, ben, bent u niet bang dat, dan, dat de naaktstand ook bedreigd wordt. Als, ja, het, als de reputatie gaat, te slecht natuurlijk wordt, natuurlijk wordt bedreigd. Dat bedreigd. hier. Wat tijd gaat er niet gedaan zijn? He. <laughs> nu, wij hadden hier een gedoogde zone een gedoogde zone van homo's dus Zo is het rendezvous onder de homo's, maar dat was aan de andere kant van Bredene dat men hier een rendezvous was. Maar door het naaktstrand, door een officiële naakte zone, zijn die homo's naar het naaktstrand gekomen. En ik ben niet tegen homo's, in tegendeel, maar ik ben wel tegen die paar uh, exceptionele homo's, die buitensporige handelingen of uiterlijke kentekens hebben en die de boel hier verpesten dus nu wil ik wel zeggen dat een aantal jaren geleden zes jaar geleden liep dat uit de hand maar uit de hand we hadden zo toch 15 pv's per jaar in die twee maanden 15 dat is heel veel hebben we dan een nul tolerantie ingevoerd tot op vandaag is die nul no tolerantie helder en is nog geen enkele PV opgemaakt door de redders of door de politie dit jaar van uh, seks of door de homo's. Nee. Nee, nee, nee. Ja, de hand, nul no tolerantie, heel streng. En ja. voor Jeus, idem dito? Wel, nee. Wat is nu het probleem? Een strand kunnen wij niet toekennen aan natuuristen alleen. Een strand is voor iedereen. Dus zoals je merkt, gaan de mensen ook in kledij, plots doen zij nu een wandeling tot halfwege de Haan, en keren ze terug. Niet voor die wandeling, maar voor keer te kijken wat er allemaal gebeurt. He. Het is hier een hele drukke wandelpad geworden, tot en terug. Uh, dit zijn ook failleurs. Ja. Juist, iedereen wil dat zien. Uh, ik denk dat het, naar het strand zal blijven. En hoe komt dit? Omdat de mensen die daar recreatief naakt liggen ook een goede samenwerking hebben met de redders, met de politie en er wordt onmiddellijk opgetreden. He. Het loopt niet meer de spuighaten uit. Dat was het bijdrage van Jan Maarten Deurvoorst. En morgen is Metropolis op het strand van Barcelona... waar s'nachts mensen tot leven komen. Als de kabinetsplannen doorgaan... krijgen gemeenten in 2015 alle verantwoordelijkheid voor de zorg op hun bord. En ze moeten al die taken uitvoeren met 60% van het budget dat er nu voor staat. Iets meer dan de helft eraf dus. Door die bezuinigingen... Iets minder dan de helft eraf. Laat ik niet demagogisch worden. Door die bezuinigingen vrezen veel gemeenten wel... dat inwoners straks massaal naar de rechter stappen om zorg te eisen. En daarom willen zij een ombudsman om in conflicten te bemiddelen. Bob Bergkamp, wethouder zorg in Breda. Meneer Bergkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u niet bang voor veel rechtszaken? Nou, we zijn nog in de voorbereiding van de invoering van, van zeg maar de nieuwe maatregelen... Dus we willen dat zo organiseren dat dat, uh, dat, dat uh, niet zoveel voorkomt. Dus op dit moment stop ik vooral energie om met uh, bewoners van Breda en met de mensen die uh, de zorg verlenen uh, in gesprek te zijn over hoe kunnen we dat nou op de beste manier vormgeven. Zodanig dat uh, ja, door ondersteuning met dat mindere geld nog redelijk op orde blijft. Daar stop ik op dit moment mijn energie in. Ja. En uh, ja, dat verhaal van die rechtsgang... Uh, en als mensen zich niet kunnen vinden in, in de ondersteuning... dat komt dan vanzelf wel. Nou ja, maar, maar, ja. Dat, maar dat komt dan vanzelf wel. Maar uh, het, het is niet een kwestie van afwachten of het komt. Het komt, want er zijn in het verleden al voorbeelden... van mensen die naar de rechter gegaan zijn... om een aantal zorgdingen af te dwingen. En die zijn toegekend. En die gelden dan vervolgens ook voor alle andere gemeenten. Ja, maar goed, op dit moment... Uh, kijk dat. Past in ons rechtstelsel als mensen het niet eens zijn met een besluit of een beschikking, ja, dan staat daar een gang naar de, de adviescommissie Beroep en bezwaarschriften van de gemeente open. Uh, kunnen ook nog naar de, de ombudsman als ze vinden dat ze niet goed behandeld zijn. Uiteindelijk naar de rechter. Dat zit in ons systeem. En dat mm -hmm. hoort ook zo. En dat is ook goed. Op dit moment, hè, die uh, wetswijziging gaat 1 januari 2015 in. Dus we hebben nog even, stoppen we nu Stoppen we de meeste energie in het, uh, in het organiseren van de zorg. Uh, en uh, het punt van rechtspraak komt in dat proces vanzelf al de orde. Maar ik wou maar aan de voorkant beginnen en niet aan de achterkant. Ja, ja. Maar het is dus... Kijk, ik begrijp dat u aan de voorkant wil beginnen en dat u wilt proberen om te voorkomen dat mensen naar de rechter zullen stappen... om namelijk nu al ervoor te zorgen, eigenlijk ervoor te zorgen dat dat gat uh, wat wegbezuinigd is... dat dat opgevuld gaat worden door mantelzorgers. En u wilt gewoon proberen om dat uh, in goed overleg nu voor elkaar te krijgen? Ja, dat is de uitdaging die er ligt. Uh, kijk, die 40% bezuiniging, ja, die gaat ergens pijn doen. Dat is helder. Uh, dus de dienstverlening moeten we op een andere manier organiseren... en zal ook wel teruglopen in het beroep... Op vrienden, kennissen, familie en de omgeving. Neemt toe. Dus dat wat we nu doen is dat we proberen met allerlei organisaties zoveel mogelijk vrijwilligers ook wel ja, zeg maar daarvoor klaar te stomen. En gelukkig is er nog heel veel bereidheid van mensen om bij familie en buren wel een handje bij te steken. Uh, Oké, okay, u gelooft daar heel erg in, maar er is kennelijk een aantal collega's van u wat uh, toch veel zorg heeft. Anders zou de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, niet toch nu al, ook al is het nog niet zover, zeggen... we hebben dit eerder meegemaakt, wij zien dit op ons afkomen, processen en gedoe met de rechter. Laten we eens kijken of we voordat die wet er is, in diezelfde wet toch niet iets in kunnen bouwen... om, om uh, te, uh, ja, een, een andere bemiddeling dan via een rechter mogelijk te maken. Nee, dat maar dat is vindt u overdreven, kennelijk. Nee, maar ieder zo zijn taak en ieder zijn werk. Hè? Dus uh, wij zijn ook enthousiast lid van de VNG. Dus ik vind het prima dat uh, de club die namens de gemeente optreedt... voor dit onderdeel nu aandacht bij het ministerie vraagt. Nou, als de VNG dat doet, dan hoef ik dat als wethouder in Breda niet te doen. En dan kan ik mooi mijn tijd stoppen in hier in Breda afspraken maken... met mensen die de, die de zorg gaan leveren. Ja, uh, die mantelzorg, want daar hangt het op. Hè? Uh, uh, de, de gemeentes zullen gaan willen, u ook... dat mensen meer voor hun familie en ouders en enzovoort zorgen. En dat ligt voor iedereen anders natuurlijk. Als je bij iemand om de hoek woont, dan kun je meer... en je bent ook nog werkeloos, dan kun je meer... dan dat je uh, 200 kilometer verderop woont en je hebt een drukke baan. Gaat u dan maatwerk leveren, zoals dat tegenwoordig heet? Gaat u met die mensen in elk geval uh, persoonlijk bepalen... wat mensen wel en niet kunnen? Nou ja, wat we, wat we aan het doen zijn in Breda, maar volgens mij ook in andere steden, is om te kijken of je zo dicht mogelijk bij waar mensen wonen, en dat is toch vaak in de straat of in de wijk of in de buurt of in het dorp, Breda heeft ook een paar dorpen, of je het zo dicht mogelijk bij kan organiseren met familie, vrienden, kennissen, buren. En dan blijkt in de praktijk, nou, dat gelukkig heel veel mensen daartoe bereid zijn. Hè. Dus die verplichting is naar mijn idee helemaal niet nodig... want er is al een soort morele verplichting. Dus daar sta ook geen energie in stoppen. En daar waar er uh, geen kennissen of familie in de buurt is... proberen we met een organisatie van vrijwilligers... die hebben we gelukkig ook in Breda... ja mensen uh, zo ver klaar te stomen dat zij... Uh, de, de gaten die er vallen, dat ze die kunnen opvangen. En ja ik, ik hoop, verwacht, maar goed, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker... Ja, dat, dat, uh, dat dat voldoende is om uh, de eerste zorg voor mensen om die ook, uh, om die ook echt in te vullen. ja het, het lijkt erop alsof u zegt, ik krijg het wel zo geplooid... dat mensen daar geen last van gaan krijgen. Maar we hebben het over een bijna halvering van het budget voor die zorg. Dat moeten mensen toch gaan merken? Absoluut. Absoluut. En ik heb daar ook zorgen over. Uh, laat dat helder zijn. Ik wil 40% bezuinigingen uh, opvangen, ja, dan gaat het ergens zeer doen. Dus de ondersteuning, de hulp die mensen nu gewend zijn te krijgen zal absoluut veranderen. En voor een deel denk ik ook teruglopen... als je nu uh, vijf uur in de week hulp krijgt om even een voorbeeld te geven... Ja, zal dat in die situatie best eens kuchter gaan na twee of drie uur. En dat doet natuurlijk ergens zeer. Maar dat dus is ik... juist het moment waarop uw collega's... of in elk van de mensen bij de VNG zeggen... dat is het moment waarop mensen zouden kunnen zeggen... maar dat pik ik niet, want ik heb die vijf uur nodig. Er zijn geen mantelzorgers, geen vrijwilligers meer. Die worden al ingezet om dat te doen. Ik loop naar de rechter, ik eis dat de gemeente dat betaalt. En alle kans dat de rechter zegt, gemeente, u heeft een zorgplicht... vul dat maar aan. En dan zit u mooi, want u heeft het geld niet. Nee, maar goed, als dat komt, dan uh, zullen we met z'n allen opnieuw uh, naar uh, de minister of de staatssecretaris kijken... om te zeggen, kijk, als dit de uitspraak is, ja, dan zal je daar met elkaar een oplossing voor moeten vinden. Op dit moment heeft het niet zoveel zin dat ik als lokale wethouder ja, zeg maar afwacht wat er op dat onderdeel dan gebeurt. Wat ik lokaal doe, en ik weet zeker heel veel collega's met mij, mm -hmm. is op stadsniveau in gesprek gaan... met zorginstellingen, met vooral cliëntorganisaties om te zeggen, hoe kunnen we het hier nou met elkaar voor elkaar krijgen? Als we keuzes moeten maken, die moeten we, 40% minder... dan moet, kan je een aantal dingen niet doen. Ja, waar geven we dan met elkaar de hoogste prioriteit aan? En kan je andere manieren van werken kan je organiseren? We hebben heel veel beroep op vrijwilligers. Als je in de welzijnskant dingen goed kan organiseren... waarbij mensen koffie drinken, aandacht krijgen... Ja, dan hoef je misschien minder beroep te doen op de dure zorg. Mm -hmm. Dat is ook een oplossing. Ja. Dus, en dat is de energie die we nu lokaal met elkaar aan het invullen zijn. En die rechtsgang... Die zie ik. En als daar een uitspraak op komt ja, die gemeente dwingt uh, andere dingen te doen... dan zullen we op dat moment met elkaar de consequenties moeten overzien. Ja. Op dit moment kan ik daar lokaal kan ik daar gewoon niet heel veel aan doen. Ik kan lokaal wel met bewoners en met zorgleveranciers in gesprek gaan. Ja. Nu is het zo, even de politiek dan. Nu is het zo dat uh, die nieuwe wet op grond waarvan deze bezuinigingen ingevoerd gaan worden... en die decentralisatie naar de Tweede Kamer gaat. Nou, daar komt hij wel doorheen. Want we hebben natuurlijk een uh, kabinet met uh, deze partijen. Die hebben gewoon een ministerie. Maar dan hebben we de Eerste Kamer. Dan krijg je het klassieke bekende probleem van de laatste tijd. Uh, daar zit geen meerderheid. En daar zijn partijen, niet alleen de oppositie... Uh, maar ook de regeringspartijen hebben wel wat problemen. Maar bijvoorbeeld het CDA, wat altijd genoemd wordt... als steun voor verstandige plannen van het kabinet... die hebben ernstige bezwaren. Droomt u er niet van dat niet doorgaat? Nou ja, ik ben zelf CDA-wethouder. Ja. Dus, uh, Daar komt het uh, er ook over. Uh, ja, nee, dus ik, ik, ik kan mij volledig uh, vinden in de reactie ook van Mona Keizer en onze andere Tweede Kamer, er, maar, en straks ook Eerste Kamerleden. om op, juist op dit onderdeel te zeggen. Jongen, mensen, pas nou op. Hè, want anders dan gaat het de kosten van de dienstverlening. Dus ik deel die zorg. Maar rekent u deel... er dan misschien ook op dat die 40% helemaal niet doorgaat, die 40% korting? Nou, ik hoop erop dat hij niet doorgaat, uh, maar ik reken er niet op. Ik ga dus hier in Breda alvast maatregelen nemen... van als die bezuiniging toch doorgaat op deze manier... hoe kunnen wij dan lokaal, en dan niet alleen in Breda... maar het liefst ook met elkaar, want Breda is nog een redelijk grote gemeente... die kan best nog wel wat aan, maar ja, er zijn nog heel veel kleinere gemeenten... die denk ik moeite hebben met, uh, met, met dit soort maatregelen in te voeren. Hoe kunnen we dus met elkaar, gemeenten, uh, met, die, met dat mindere geld... Het toch zo doen dat als we een keus moeten maken... dat we met elkaar dezelfde keus maken... en dat we nog iets van diensten en dienstverlening aanbieden. En wat we ook willen gaan doen... is de bureaucratie, die op dit moment heel veel in regels zit... om die er zoveel mogelijk uit te halen. Ja, maar lagen wegsnijden. Ja, nou ja, ja, lagen wegsnijden en uh, de formulieren, formulierenwereld die er is. En het feit dat iedereen opnieuw, uh, daar hoort de gemeente overigens ook bij, hè? dus ik steek ook hand in eigen boezem mm -hmm. uh, elke keer weer opnieuw de vraag gaat stellen of het wel moet en of het wel kan. Dus we zijn nu juist met de dienstverleners in gesprek, de mensen die zeg maar, aan het bed staan, tussen aangestekers aan het bed of naast de stoel... Hè? Mm -hmm. om te kijken van wat heb jij nou nodig om je werk beter te doen en waar heb je last van? En als we dat waar ze last van hebben voor een stuk kunnen weghalen... dan zal een fors deel van die bezuiniging opgevangen moeten worden. Ik hoop ook kunnen worden. Ja. In ja, wegsnijden van overbodige lagen. Bureaucratie die alles dichtregelt vanuit een soort angstpolitiek. Nou, ik hoop in Breda dat, dat ons dat lukt. En ja, dat is... wilde ik vragen, want het is eigenlijk al heel snel... Het moet in 2015, zeg maar, we, je, nog een jaar en een paar maanden... Moet dat, uh, moet dat allemaal in werking treden. Gaat u dat redden? Denkt u dat u, uh, um, dat u dan inderdaad zover bent dat het allemaal op rolletjes... ach, voor zover iets ooit echt op rolletjes kan lopen. <laughs> uh, maar denkt u dat? Het is nog maar, maar zo kort. Ja, dat is, dat, Kijk, wat, wat ik hoop is dat, uh, u had het net even over de landelijke politiek... dat de Tweede en vooral de Eerste Kamer uh, met de minister... nu samen snel wel de knopen doorhak. He, wat het last, meest lastig is, dat is dat een opdracht niet duidelijk is. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk welke diensten nu naar de gemeente gaan. Is dat volledig vrij of hebben we nog met bepaalde regels van doen? Hoe zit het precies met het geld? Nou, wij staan nou snel in landelijke politiek met elkaar. Als dat voor eind van het jaar helder is, hebben we nog een jaar om te implementeren. Ik denk dat dat kan, want je hebt dat, je hebt dat jaar ook nodig. Het is misschien wel ingewikkeld, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Dus ik vind als we een jaar de tijd hebben, dan moeten wij als gemeenten met de organisaties in de stad, moeten we echt de grootste stappen gezet kunnen hebben. Het moet niet langer duren, want dan, dan, dan ontstaan er si vervelende situaties. Maar als het voor eind van het jaar helder is... dan zijn wij goed in staat om in 2014 uh, zeg hmm. maar de belangrijkste keuzes te maken. Nu wordt zorg in een brede, wordt gedecentraliseerd naar de gemeente... en de ene gemeente is de andere niet. Wat zijn bij u de grootste problemen? Nou ja, als je naar ouderenzorg uh, kijkt, hè, dan is het aantal mensen wat uh, in de toekomst uh, last van dementie krijgt, uh, gaat fors toenemen. Uh, de, het aantal plekken, hè, zoals we dat noemen, intramuraal, dus in een verpleeghuis, neemt af. Hè. De lat waarop, waar je overheen moet voordat je uh, in een verpleeghuis een plekje krijgt, die gaat omhoog. Dus we zullen in de wijk steeds meer mensen aantreffen die ja, toch maar matig voor zichzelf kunnen zorgen. Mm -hmm. Nou, daar zit, als het gaat om het wonen en leven in, in de stad, ja, daar zit wel een groot deel uh, van mijn uh, zorg... Eh, Want dat dus, zal ja. dus voor een groot deel door vrijwilligers en mantelzorgers opgevangen moeten worden. Ja, nou, hè, precies. En dat is, dat is nogal wat. Hè. Ja. Maar uh, u, u klinkt zo positief, je zou er bijna helemaal vrolijk van worden. Denk je, dat gaat allemaal helemaal lukken. Bent u er nog? Nee, dat is, dan geeft iemand de de compliment en dan hup, valt hij weg. Nou, ik had juist week. de indruk dat hij aan het eind van zijn gesprek toch ietsje meer bezorgd was. Nee, maar hij wilde natuurlijk zeggen... Maar... Maar het komt allemaal voor elkaar. Ja, lijn maar fijn, de lijn is weg, maar Breda niet hoor. Dat staat gewoon nog op de kaart. En hun wethouder, Bob Bergkamp, de wethouder van zorg... zit daar ook stevig in zijn stoel. En uh, hij en ziet het allemaal niet zo somber in. Als je dit nog hoort. Zeker. De villa gaat zo meteen verder, na het nieuws... met ons bureau Buitenland. En uh, dat uh, gaat helemaal over de G20-top in Sint-Petersburg... En, en die gaat waar, helemaal over Terwijl die eigenlijk over iets anders gaat. Ja, maar dat wordt eventjes uh, in de koelkast gezet. Goed, we zijn er zo meteen. Tot dan. Denkt u dat u de eerste vrouwelijke premier van Nederland wordt? Durft te denken...